5 uur. ze met het NOS-journaal. De eenzijdig afgekondigde wapenstilstand in Jemen. wordt door de Houthi-rebellen niet nageleefd. Volgens ooggetuigen wordt op verschillende plaatsen weer geschoten. De gevechtspauze was een idee van de internationale coalitie. onder leiding van Saudi-Arabië. De Houthis lieten gisteren al weten er niets in te zien. De wapenstilstand was bedoeld om hulpverleners. vijf dagen de gelegenheid te geven. de noodlijdende bevolking te helpen.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 Bij een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria zijn zeker veertien doden gevallen. Bijna 50 mensen raakten gewond. Volgens de Nigeriaanse politie was de dader een meisje van ongeveer tien jaar. De aanslag is nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk zit Boko Haram erachter. De islamitische terreurgroep wil een eigen kalifaat stichten in het noordoosten van Nigeria en pleegt geregeld aanslagen. De dochter van zangeres Whitney Houston, Bobby Christina Brown, is overleden. Brown werd eind januari bewusteloos in een bad gevonden en lag maanden in een kunstmatige coma. Omdat artsen niks meer voor haar konden doen, werd ze vorige maand naar een hospice in Atlanta gebracht. In een verklaring bedankt de familie iedereen voor alle steun in de afgelopen maanden. Bobby Christina Brown is 22 jaar geworden. Het weer het is wisselvallig met buien, onweer en een matige aan zeekrachtige zuidwestenwind. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS-journey. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met. met nu de nacht.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 You're free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 6.9 ZFM Standing in a crowd of room and I can't see your face Put your arms around me, tell me everything It's a ghost town.